7 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. NMA wil dat consumenten vaker overstappen tussen financiële aanbieders. Waalkade in Nijmegen dreigt te verzakken en koordansen steekt Niagara Falls over. De Nederlandse mededingingsautoriteit gaat onderzoeken waarom zo weinig mensen overstappen naar een andere bank, verzekeraar of hypotheekverstrekker.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 In april erkende de antiterreurchef van Obama... dat de VS-drones gebruikt tegen terroristen, maar hij noemde daarbij geen landen. In de brief wordt de organisatie Al-Qaeda op het Arabisch Schiereiland... die vanuit Jemen werkt, omschreven als de actiefste en gevaarlijkste tak van Al-Qaeda. In het zuiden van Mexico is de orkaan Carlotta aan land gegaan. Dat gebeurde bij de plaats Puerto Escondido in de deelstaat Guerrero. De orkaan komt van de Grote Oceaan en neemt in kracht af al zijn er nog wel windsnelheden van 150 km per uur. De Mexicaanse regering gaf gisteren een waarschuwing af. Scholen zijn gesloten omdat verwacht wordt dat de kust onder water zal lopen. Ook in buurstaat Oaxaca zijn voorzorgsmaatregelen genomen. Carlota is de eerste orkaan in het gebied sinds 1997. De kabinetscrisis op Curaçao is opgelost. Afgelopen woensdag kregen de drie coalitiepartijen ruzie... over de financiële situatie van het eiland. Inmiddels zijn de gemoederen bedaard en is de ruzie bijgelegd. Premier Schotten zegt dat zijn kabinet hard werkt aan hervorming van onder meer de gezondheidszorg. In Nijmegen is de Waalkade afgesloten omdat de damwand die de kade beschermt enkele centimeters richting het water is verschoven. De gemeente spreekt van een mogelijk instabiele situatie. Onduidelijk is nog hoe lang de afsluiting gaat duren. De gemeente Nijmegen laat stenen tegen de damwand storten om de wand te stutten. De stalen wand is enkele honderden meters lang en moet voorkomen dat de kade instort. Bij een bedrijf in Loenen in Gelderland heeft gisteravond een grote brand gewoed. Het gaat om een bedrijf dat dierlijk bloed verwerkt. De brand ontstond in een filtersysteem. Er was veel rook en stank en de politie adviseerde mensen in een straal van een kilometer ramen en deuren dicht te houden. Rond elf uur gaf de brandweer het zijn brandmeester. In een bedrijf in Loenen worden voedingsstoffen uit dierlijk bloed gefilterd. Dat bloed komt onder meer van de slachthuizen. In Amerika is een koordanser de Niagara Falls overgestoken. Hij liep over een kabel die bijna 50 meter boven de enorme watervallen hing. Onder grote publieke belangstelling liep hij ongeveer 20 minuten... van de Amerikaanse naar de Canadese kant, een afstand van 550 meter. De 33-jarige Nick Valenda was, tegen zijn zin, wel gezekerd. Dat was een voorwaarde van de tv-zender ABC, die de gebeurtenis live uitzond. Het was voor het eerst sinds 1896 dat een koordanser toestemming kreeg om de Niagara Falls over te steken. Nooit eerder gebeurde dat op een plek waar de watervallen zo breed zijn. Malenda weet ook al wat zijn volgende stunt wordt. Een oversteek van de Grand Canyon... die met anderhalve kilometer bijna drie keer zo breed is. Op het EK Voetbal is Zweden uitgeschakeld. De Zweden verloren met 3-2 van Engeland... en kunnen daardoor de kwartfinale niet meer halen. Bij rust was het 1-0 voor Engeland. Zweden kwam nog op 2-1. Maar Wolcott en Welbeck brachten de Engelsen de overwinning... In groep D gaan Frankrijk en Engeland nu samen aan kop met vier punten. Gevolgd door Oekraïne met drie en Zweden met nul punten. Het weer eerst nog hier en daar buien. Daarna wordt het droog met af en toe zon. Vanmiddag opnieuw kans op een bui. De wind komt uit het zuidwesten en is matig boven land en krachtig aan zee. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen droger en zonniger. Na het weekend wisselvallig.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 Ga naar upcbusiness.nl of bel 088 1212 12 000. Het NOS Radio 1-journaal Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is een spannend weekend. In Griekenland bijvoorbeeld, daar zijn verkiezingen. Uitslag is spannend, maar ook de gevolgen voor de financiële markten zijn spannend. In Egypte is ook spanning, niet alleen vanwege de verkiezingen... maar ook vanwege de uitspraak van de rechter over het parlement. Sportieve spanning, en dan hebben we het nog niet eens over die wedstrijd van morgen tegen Portugal. Sportieve spanning is in Le Mans. De 24 uur race krijgt u straks ook een verslag van. Spannend is het ook voor Aung San Suu Kyi, want ze gaat eindelijk die Nobelprijs ophalen. Tot half negen is dit, en dat is ook... Best wel spannend, het NOS Radio 1 Journaal. De Grieken stemmen morgen voor de tweede keer... in maar net zes weken voor een nieuw parlement. De conservatieve partij werd in mei de grootste... maar kon toen geen regering vormen. En nu wordt het morgen waarschijnlijk een nek-aan-nek-race... tussen de linksradicale radicalen en de conservatieven. De oud-premier, Samaras, hield gisteren zijn slotbijeenkomst. Blauwe vlag omhoog, vuurwerk, rook... De democratie door de rook heen... ...van het grote plein hier is uiteindelijk de opkomst van de leider van de Conservatieven te zien. Voordat Samaras en zijn toespraak begint... ...wat oudere man die aan de zijkant staat met zijn armen over elkaar... ...hij stemt Democratie omdat het een stabiele partij is. Ze gaan onderhandelen met de Europese Unie, dat heeft Samaras gezegd... ...en voor hem is er geen alternatief. Naast hem staan twee jonge meisjes en die willen zien hoe dat werkt bij zo'n bijeenkomst van een politieke partij. Ze stemmen niet rechts, ze zouden links gaan stemmen. Oh, oh, oh, oh, oh. Ze zijn wel voor links, maar niet voor radicaal links, die tweede partij, die Syriza partij. Ze weten niet, als die partij de grootste wordt, of zij lang een stabiele regering kunnen vormen. En daar zitten ze dan lachend aan de reling van het grote plein met uh, twee tasjes die ze gekocht hebben bij elkaar gekocht hebben in uh, een kledingwinkel. Het was uitverkoop. To and then I go. Met de rug naar de toespraak toe zit een vrouw van de jaar of 50, wilde haren en een tas klaar om uh, terug te gaan uh, naar haar uh, geboortestad. Daar moet ze gaan stemmen, maar ze wil Samaras nog even horen spreken. En ze is, net als Samaras, een patriot voor Griekenland. En hij heeft een heel patriot. Uh, very, very. En de nieuwe minister-president van Griekenland moet ook een patriot zijn. Yes, of course you have to be patriotic. You have to be for what you believe. You have to be for the people. You have to support poor. And he's trying to do that. En ook wat haar betreft is er geen alternatief. Je kunt eigenlijk alleen maar als je voor Griekenland bent, kun je, moet je, Neo democratie stemmen. En Samaras is de man die het land erbovenop kan helpen. Samaras is de man die ervoor zorgt dat Griekenland in de euro blijft en dat je hier met euro's kunt blijven betalen. Hier is voor de euro, hier is voor Europa. En als je nou flauw gaat doen dat mensen in Europa misschien Griekenland wel niet meer willen, dan gaat ze 2000 jaar terug. Europa is een Grieks woord, isn't it? Europa is een Grieks woord en ze kan zich niet voorstellen dat Europa Griekenland zal laten gaan. Ondanks dat ik hem niet kan zien door al die Griekse vlaggen die hier op het plein wel te zien zijn, is het niet extreem druk. Wat ik wel hoor is dat hij net als zes weken geleden... ...slecht bij stem is! Samaras schreeuwt. En Samaras schreeuwt zijn standpunten over de hoofden van die duizenden mensen heen. Hij zegt hetzelfde als die mevrouw net die aan de zijkant zat en begint nu vooral zijn pijlen te schieten op eh, Syriza, de linksradicale partij... die met de neo-democratie strijden om de winst van deze verkiezingen. Geloof die mensen van eh, de linksradicale niet... want zij gaan met Europa om op een manier die slecht is voor Griekenland. Wij doen het op een goede manier. De Grieken moeten Syriza niet accepteren. komt erop neer. Stem ons. En daar is het ook een de verkiezingsbijeenkomst voor de neo-democratie. Bijna drie kwartier later is het uh, voorbij. Zie je zondag, als wij de verkiezingen hebben gewonnen... zegt Samaras, zwaait een beetje op dezelfde manier... als uh, Tsipras uh, van zijn linkse concurrent uh, gisteren. Het podium is toch totaal anders. Dit is een heel hoog podium, boven alles en iedereen verheven. Terwijl Tsipras leek althans, zoals je daarbij stond... veel meer tussen de mensen stond. Krijgt krijg nu een bosje bloemen, komt een klein kindje bij... Die dat niet al te gelukkig uitziet. Hij zwaait met de bloemen. En die bombastische muziek, die kan ook wel een tijdje doorgaan. Griekse vlak omhoog. Samaras gaat van het podium af. Bijeenkomst, afgelopen. Verkiezingen kunnen beginnen. Een verslag vanuit Athene was dat van Joris van der Kerkhof over die verkiezingen dus die morgen worden gehouden. Dan de geassocieerde persdiensten. Het zegt u misschien niks, maar ze stoppen wel. Het is het samenwerkingsverband van 18 regionale kranten. Waaronder de Leeuwarden Courant, het Eindhovens Dagblad, het Haarlems Dagblad, Dagblad van het Noorden, om maar een paar kranten te noemen. Het houdt allemaal eind dit jaar op te bestaan. Want de grootste groep binnen die GPD, de kranten van Wegener, die krijgen een eigen persdienst. Gaan we over praten met Rimme Mulder, hout adjunct hoofdredacteur van de GPD. En oud-hoofdredacteur van de Leeuwarden Courant, een van die GPD-kranten. Goedemorgen, Rimme Mulder. Ja, goedemorgen. Gaat u de gpd missen? Uh, ja zeker, ik heb er zelf gewerkt en ik ben er jarenlang bestuurlijk actief geweest. Dus het is ja, ook een beetje mijn gpd, zo heb ik het altijd gezien. En die verdwijnt nu een buitengewoon treurig bericht. Ja, mag we het samenvatten als dat de GPD een soort ANP was voor de regionale kranten? Ja, je, je kunt het ook zien. Kijk, de GPD is ooit opgericht door de uitgevers van regionale dagbladen... om uh, met het nationale en internationale nieuws uh, te kunnen concurreren met de landelijke kranten. Ze brachten natuurlijk minder van dat nieuws, maar ze wilden wel dat het van dezelfde kwaliteit was. En daarvoor hebben ze de GPD opgericht en daardoor waren ze in staat... Om tegen zeer geringe kosten, omdat ze alle kosten deelden, uh, eigen correspondenten te hebben in uh, Amerika, in Brussel, uh, in Duitsland, noem maar op. En daardoor konden ze ook met eigen uh, verslaggevers naar uh, Olympische Spelen en naar EK en WK voetbal en zo. En dat ja, het was één grote oefening in, in kostenbesparing, zo'n ja. GPD. En dat was goed voor de regionale kranten? Ja, zeker. En kijk, het, met, uh, het opheffen van de GPD markeert toch ook wel het proces van neergang, wat je al een, een langere tijd ziet bij de ...regionale dagbladpers in, uh, in Nederland. Uh, zo'n tien, vijftien jaar geleden waren het allemaal nog uh, ja, stevige kranten... ...die uh, uh, ja, met, met, een, met veel eigenzinnigheid hun eigen nieuws uh, wilden brengen... ...ook internationaal en nationaal. En uh, ja, Dat is uh, geleidelijk al helemaal afgetakeld. En, ja, het, het, het opheffen van de GPD, dat is dus zo'n ontwikkeling die je lange tijd ziet aankomen... ...waarvan je altijd nog hoopt dat op het laatste moment mensen toch verstandiger zullen zijn. Ja, maar uiteindelijk niet te voorkomen. Eigenlijk uh, heb je ook kunnen zien dat de zelfstandigheid van de regionale dagbladen steeds uh, geringer werd. Ze gingen op in grote concerns. En er zijn twee van die concerns overgebleven die nu tegenover elkaar staan. Ja, nee, dat is helemaal uh, juist wat u zegt. Uh, toen ik uh, zo'n 30 jaar geleden bij de GPD aantrad... Uh, toen uh, ja, waren het uh, zeker nog tien zelfstandige dagbladuitgeverijen over het hele land verspreid. Die elkaar wat in de gaten hielden, maar elkaar ook hielpen. En ja, de begroting moest ook uh, in, in ja, samenspraak met uh, al die uitgeverijen tot stand komen. Nu zijn het, uh, is het eigenlijk, Wegener is uh, dominant. Ik denk zo ongeveer de helft van de GPD-omzet uh, komt uh, uit, uh, uit de kast van Wegener. En ja, die hebben daar natuurlijk uh, uh, ja, ook de, daardoor Grotere greep op gekregen. En uh, Telegraafgroep, de tweede dan, met, met regionale kranten in, uh, in, in Noord- en Zuid-Holland, uh, zit dus ook in de GPD. En die houden elkaar inderdaad wat, uh, wat onderschot, uh, concurreren natuurlijk met elkaar uh, op het gebied van nieuwe media, advertenties, uh, en noem maar op. En dat. Uh, ja, dat werd steeds moeilijker om uh, dat in evenwicht te houden binnen zo'n GPD. Ja, en als u nu kijkt naar de toekomst van de regionale dagbatsjournalistiek, bent u optimistisch? Nee, ben ik bepaald niet. Omdat, kijk, Wegener er hun hun eigen persdienst. Nou, dat, dat zullen ze best uh, goed proberen te doen. Maar het is toch heel iets anders dan zo'n gezamenlijke uh, persdienst in, uh, in Den Haag. Met, met eigen correspondenten net. Uh, de andere regionale kranten moeten nu uh, uh, ja, toch beslissen waar zij hun... Uh, maar wat we dan noemen bovenregionaal nieuws uh, willen betrekken. Uh, ja, ze kunnen bij Wegender gaan winkelen, maar dan zijn ze wel afhankelijk van de luimen uh, bij Wegender En Wegender heeft een niet bepaalde reputatie van een degelijk geleid bedrijf te zijn. Daar is de afgelopen jaar ontzettend veel gebeurd. Het was een toneel van permanente reorganisaties, uh, het komen en gaan van, uh, van managers en topmannen. Uh, dus ja, dat werkt niet zoveel vertrouwen. Uh, ze zullen toch wat moeten. Ze zullen misschien met elkaar nog net iets kunnen, maar ja, anders uh, ze zijn toch een belangrijke bron van, van kopij tegen een ja, geringe prijzen, maar zijn ze kwijt of raken ze kwijt per 1 januari? Ja. Het is somber nieuws, dus, voor de regionale dagbladjournalistiek ja. en misschien ja. wel de journalistiek in het algemeen in Nederland. Nee, zeker. zeker dat laatste, ik denk dat we dat ons. Realiseren dat, dat is eh, toch weer verstaling? Ja, toch weer gewoon uh, heel wat journalistieke uh, arbeidsplaatsen verdwijnen. Uh, daar komt niks voor terug. En er is in 2012 al een uh, HP de tijd weg, de pers weg, nu de GPD weg. Ja, dat, uh, dat tikt toch wel aan. Meneer Mulder, ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Straks, hoe krijgen we de veilige auto's van nu nog veiliger? Dat is namelijk wel de bedoeling. Verkeersinformatie, die is er niet. We rijden lekker door vanochtend. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het is een van de Egyptenaren die je vandaag niet zal zien bij de stembus. Zanger Rami Essam is een van de aanjagers van de revolutie. Hij speelde heel wat keren op het Tagierplein in Cairo. Maar het leger heeft volgens hem de laatste dagen een stille staatsgreep gepleegd. En dan moet je volgens hem niet eens willen stemmen. Wie denkt dat hij met Rami Essam ongestoord over het Tagierplein kan lopen? Die komt bedrogen uit. En dan is het op vrijdag niet eens zo heel erg druk. Alleen aan het einde van de avond komen er wat jongeren. Maar Rami is er dan al de hele middag. Hij wordt omhelst door een van de ouders van de mensen die om het leven kwamen. Schudt handen met voetbalsupporters die vooraan stonden in de strijd hier op het trageerplein. Hij kent iedereen, maar hij stond hier dan ook heel vaak. Dit is het lied wat hij dan zong: de strijdkreet van de demonstranten. Weg met de regering, weg met de legerleiding, weg met Mubarak. Dat laatste is in elk geval gelukt, maar Rami Sam ondervond aan de lijve dat er daarna weinig veranderd is. Ik kwam daar op een hele harde manier achter op 9 april vorig jaar, zegt hij. We zitten inmiddels in een cafetje aan de rand van het plein, zodat we rustig kunnen praten. En daar vertelt hij dat hij op die datum gearresteerd werd in het Egyptisch Museum, gemarteld werd. En ik dacht nog dat we van Mubarak af waren, maar blijkt dus dat er niks veranderd is, dat het regime nog steeds hetzelfde is. Dat is ook de reden dat hij morgen niet gaat stemmen. هي مستنده تماما على فكره ان انا رافض وجود المجلس العسكري hoe kan je gaan stemmen op het moment dat er geen grondwet is, dat er geen parlement is en dat de nieuwe president aan de leiband van de lege moet lopen? Dan kan je net zo goed niet stemmen. Maar dat is democratie en in democratie, als je je stem niet laat horen, wordt je dus ook niet gehoord. En het leger heeft gewoon duidelijk laten zien, ook doordat ze nu mensen kunnen arresteren zonder dat daar de politie of een rechter bij nodig is, het leger heeft heel duidelijk laten zien dat ze geen afstand zullen doen van de macht. كويسة تماماً لأن انا بغني ضد النظام أحمق شفيخ وشيخ فشيخ نازلين سوا في الانتخاب ولا ابن عليا في الطبيخ ديمقراطيتها عذاب أحمق شفيخ وشيخ فشيخ en dus speelt hij het nieuwste lied voor me. Hij heeft het geschreven voor de nieuwe president, wie het dan ook wordt. Idioot Shafik en verwoeste Morsi, samen deden ze mee aan de verkiezingen. De kiescommissie was in chaos en op deze manier is democratie een marteling. Rami Assam, die binnenkort 31 nummers heeft geschreven al over de revolutie. Wie in de toekomst met liedjes zal terugluisteren... die zal precies weten wat er allemaal gebeurd is. Vanaf het allereerste begin van de revolutie tot de dag van vandaag. Vandaag en morgen dus de parlementsverkiezingen in Egypte. De reportage was van Sander van Horen. De 31e editie van Oerol op Terschelling... dat begon met het opblazen van rode ballonnen. Het was een protest omdat het cultureel festival... wordt geconfronteerd met bezuinigingen. Wat er ook gebeurt in Den Haag... hoe ze ook omspringen met bezuinigingen. Wij gaan gewoon door. Ja. We we het gaat ook niet wegmaaien. dat heb ik vandaag gezien... Ook al is er nog zoveel regen als we een zonnetje nodig hebben, dan krijgen we het ook. En daarom is Oerol zo uniek. Ik zou zeggen, blazen maar. Rode ballonnen, opgeblazen door de vrienden van Oerol. Het zijn er veel. Geen politieke vrienden, Joop Mulder. Nee, nee, nee het is uh, uh, zo dat we eigenlijk willen we de, de, de politiek dit jaar negeren omdat we zeggen van ja, na september, dan gaat het misschien wel weer een heel andere wind waaien. Publiek is je basis. Ja, absoluut. En uh, dat blijft uh, komen. Vandaag zijn er net zoveel mensen naar de Schelling gekomen als vorig jaar, deze eerste vrijdag. Uh, de, de kaartverkoop is heel goed gegaan. Je merkt heel duidelijk: men wil naar Oerol. Men wil het gewoon meemaken. El Swaap, nieuwe voorzitter. Wat voor ballon heeft u voor de politiek? Nee, ik heb geen ballon voor de politiek. Wij wachten rustig af wat de verkiezingen gaan brengen. En uh, we weten per 1 augustus wat het Fonds voor de Podiumkunsten met Oerol gaat doen. En wij zijn denk ik heel positief gestemd uh, wat, wat het Fonds zal besluiten. Dus uh, we wachten af. Het gaat om kwaliteit. En ik kan me niet voorstellen dat de politiek om de kwaliteit heen gaat in dit, in dit geval. Ik heb begrepen dat er commissies rondlopen. Althans, leden van de commissie voor het Fonds voor de Podiumkunsten. Gaat u toch niet helemaal alleen maar met ballonnetjes uh, laten omcirkelen? Nou, dat zijn hele verstand... Is dat toch wel enige sturing? Zal dat toch wel van jullie uitgaan? Nee, die mensen kiezen zelf welke voorstellingen ze willen zien... hoe ze willen rondlopen, hoe ze willen rondfietsen. Ze moeten het helemaal zelf meemaken. En ik ga zelfs niet proberen in contact te komen met ze... want ik weet dat dat hele verstandige mensen zijn... die op hun eigen manier moeten genieten. U kent ze en u wacht blijkbaar af in vertrouwen? Absoluut. Want anders zouden we wel, wel, wel dat... dwingender gaan optreden? Ja, nee, maar met, met een festival wat er al 30 jaar staat en wat zo'n naam heeft en wat zoveel mensen toch uh, d -d -d doet genieten, dan denk ik, ja, het kan toch niet zo zijn dat relatief nog voor een gering bedrag het Rijk zich gaat terugtrekken. 15% van onze omzet is, is inkomsten van het Rijk. Nee, wat wil je nou? Ik bedoel, dat, is, dat is zo klein in verhouding tot wat we hier neerzetten, als dat niet meer kan. Dan weet ik het ook niet meer. Imagineer la suite. en colère. Tot die klasse behoort ook kwaliteit van buiten. Bijvoorbeeld Frankrijk opnieuw. Zeur, in de duinen bij Ajens Jo Mulder. Ja, zeker. Het was natuurlijk een, een favoriet van ons die ik heel graag terug wilde. En hun nieuwe voorstelling is ook weer zo spraakmakend... en weer zo uh, uh, passend in deze tijd. En, en zo bijzonder met het landschap omgaan. En dat is... Dat is natuurlijk een, een, een enorme belangrijke impuls bij Oerol... om optimaal het landschap te, te, te gebruiken. En nou heeft op Arjen's Dune daar stond een bos. Dat heeft staatsbos weer gekapt... omdat ze daarin weer willen pionieren in het landschap. Nou, Zo'n plek is een uitgelezen plek om daar groepsje in te zetten. Geen armoede. Nee, absoluut niet. Rijkdom. Het eiland is hartstikke rijk. En als je daar zoveel rijke culturen toevoegt, dan is dat natuurlijk fantastisch. Ze komen altijd van overal? Ja, zo is het. En ze gaan ook weer daarna overal naartoe. En ze komen het jaar daarna altijd weer terug. De laatste die u hoorde was Els Swaap. En u hoorde ook Joop Mulder, de directeur van OEROL, in gesprek met Jeroen Wilaert. De auto moet nog veiliger worden. Door botsproeven en airbags is de veiligheid al toegenomen, maar het kan allemaal nog veiliger. Vrouwen rijden anders dan mannen en moeten dus op een andere manier worden beschermd. De eisen worden aangescherpt en dat betekent ook meer testen. Wim Oudewienink is autojournalist. Wim, nieuwe testen, uh, waar moet ik dan aan denken? Nou, Het is zo dat vijftien jaar geleden Euro NCAP uh, uh, een, een nieuw uh, consumenten... Uh, instituut. auto's is gaan testen met strengere voorwaarden en normen... dan de wettelijke voorwaarden eigenlijk, de wettelijke norm. Maar na 15 jaar is er wel wat uh, ruimte voor verbetering en voor uitbreiding. En een van de dingen is dat men bijvoorbeeld uh, bestaande potproef... Van voren, van opzij of tegen een uh, lantaarnpaal gaat uitbreiden... met onder andere een, een test voor kleine auto's waar veel vrouwen in rijden. Vrouwen hebben een kleine postuur, uh, zitten vaak dichter op het stuur daardoor ook. En uh, dan zijn de reacties en de, de, de, zeg maar, de inwerking van de airbag en de veiligheidsgordels zijn anders dan bij een, een forsgebouwde man. Die krijgen eigenlijk ander soorten verwondingen die krijgen andersoortige verwonderingen... omdat ze zo dicht op het stuur zitten. En dan komt zo'n airbag op een andere manier op je af. En die, en die veiligheidsgordel zit op een andere manier... Op je, om, je, om, je, uh, zeg maar, om je schouder en om je heup. Dus dat kan betekenen dat je uiteindelijk auto's voor vrouwen krijgt... of aanpassingen voor vrouwen, gordels voor vrouwen. Dat soort zaken. Dat kan eruit komen. Uh, dat zou eruit kunnen komen. De auto-industrie werkt daar zelf ook al aan. Uh, er zijn bijvoorbeeld ook al intelligente airbags... die uh, de, met sensoren meten hoe, hoe zwaar de impact, hoe zwaar de kracht... van de aanrijding is, zodat ze gedeeltelijk of geheel afgaan. En uh, gordels, die hebben gordelspanners, pretensioners, daar kun je ook programmeren dat die op een bepaalde manier zeg maar aantrekken en je in bedwang houden. Ja, komt het zover dat als je de auto instapt, dat de auto uh, zelf vraagt uh, wie zit er achter het stuur? Is het uh, Ingrid of is het, uh, is het Bert? Ik denk niet bij naam en toenaam, maar dat aan de hand van het gewicht en het postuur... dat men toch al een heel eind komt omdat men dat kan afleiden uit de instelling van de stoel... en het gewicht van de persoon die erin gaat zitten. Nou, dit zijn dan de nieuwe botsproeven, hè, zoals je beschreef, voor uh, vrouwen. Maar nou heb je ook andere ontwikkelingen. Je hebt ook ontwikkelingen dat er eigenlijk die auto uh, geheel automatisch gaat uh, nadenken en de botsing gaat voorkomen. Ja, nou, de zelfrijdende auto is een soort, uh, een soort droom, een soort visioen voor de toekomst. Uh, die technisch wel mogelijk is, maar uh, praktisch niet. Maar er zijn wel zeg maar, automatismen in te bouwen die wel uh, heel erg nuttig zijn, omdat ze ongelukken voorkomen. Op het ogenblik heb je al de Adaptive Group die automatisch de afstand bewaart op je voorligger. Uh, dat werkt met uh, radar en met sensoren. Uh, Volvo heeft nu uh, als eerste... Uh, standaard op een bepaald model een, zeg maar een automatische noodrem installatie die werkelijk voor een voetganger stopt. Uh, dat wil de Euro NCAP nu ook gaan testen want andere fabrikanten zijn er ook mee bezig Volvo heeft dat standaard op één model uh, Mercedes gaat een vereenvoudigde versie, een soort tussenversie op de nieuwe A-klasse standaard brengen. Uh, andere merken Mazda, Volkswagen uh, noem ze allemaal maar op, uh, Mercedes BMW, die, die hebben ook die voorziening en, ...en Honda dan, uh, dat je het kan bestellen. Het moet wel gemeten worden of het ook werkt. En dat lijkt me ook interessant voor de verzekeraars. Hoogst interessant, want die Volvo is nu twee jaar op de markt... ...en het blijkt nu dat 27% minder ongelukken met de, dat ene model... ...omdat hij het standaard heeft en een vergelijkbare auto uh, dat niet. En dan is 70, 27% minder ongevallen, dat is 27 keer Zoveel duizenden of tienduizenden euro's schade is een enorme besparing. De premie gaat omlaag, Wim. De premie gaat ook omlaag, in Engeland in ieder geval. Vanaf november zullen de premies voor die Volvo, alleen dat ene model... met 10 tot 20 procent naar beneden gaan... omdat de auto zelf natuurlijk geen schade meer heeft. De voorligger, waar je niet opknalt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 Het plan om nog maar één IVF-behandeling te vergoeden... in plaats van drie lijkt definitief van de baan. Dus de schippers heeft alternatieve bezuinigingen gevonden. Zo krijgen vrouwen boven de 43 in de toekomst geen IVF-behandelingen meer vergoed. En bij vrouwen tot 38 wordt straks nog maar één embryo geplaatst in plaats van twee. In Nijmegen is de waalkade afgesloten omdat de damwand die de kade beschermt... enkele centimeters richting het water is verschoven. De gemeente spreekt van een mogelijk instabiele situatie... Er worden nu stenen gestort voor extra stevigheid. De damwand moet voorkomen dat de waalkade instort. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weer Online. Er trekt veel bewolking over het land. en In de kustgebieden en het uiterste, zuidoosten komen enkele buien voor. In het centraal en zuidelijke deel van het land is het overwegend droog. Daarbij staat een matige zuidenwind en de temperatuur ligt rond 15 graden. Later neemt de neerslag af en vooral in de westelijke helft van het land... breekt af en toe de zon door... Helemaal droog wordt het niet, want vanmiddag ontstaan verspreid over het land enkele buien. De wind draait naar het zuidwesten en neemt toe. Aan zee staat dan een krachtige wind. De temperatuur stijgt naar 18 graden langs de kust tot plaatselijk 22 graden in het binnenland. Ook vanavond is er kans op een paar buien. Vannacht klaart het gedeeltelijk op en blijft het overwegend droog. Morgen zijn er wolkenvelden en zonnige perioden. Plaatselijk kan een bui ontstaan en dat wordt 18 graden aan de kust... tot 21 graden in het zuidoosten van het land...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 Het is Gastland Oekraïne niet gelukt om voor een nieuwe stunt te zorgen in groep D. Frankrijk was met 2-0 te sterk. De wedstrijd werd al snel stilgelegd. Na 4,5 minuut heeft Bjorn Kuipers gezegd tegen de spelers van Oekraïne en Frankrijk... we gaan naar binnen en dat is niet voor niks. Stromende regen, maar dat niet alleen. Onweer boven de Donbass Arena in Donetsk. Het water stroomt, maar ja, daar kan je nog wel wat mee. Maar met onweer niet. Te gevaarlijk vindt de Kuipers. Bjorn Kuipers, arbiter en Zo zijn we dus begonnen voor de tweede keer aan Oekraïne-Frankrijk. Inmiddels richting de 9 minuten. Vervolgens sloeg Frankrijk vlak naar rust toe. Dan Menet aan de rechterkant van het trastopgebied. Komt er binnen, linkerbeen, goal! Nebezpeckel! Nee. En na zoiets, Oekraïne is 2-0 voor de Fransen. Nebezpeckel, moment, uiteraard, daar 2-0. 6e nummer, KBA. En KBA, de middenvelder van Newcastle United, is degene die ontvangt. Wil de kluts nog wel meekrijgt en hem vervolgens achter Piatow schiet. In dezelfde groep maakten de Zweden en Engeland er een ware kraker van. Engeland schakelt Zweden uit dankzij een schitterende goal van Danny Welbeck. Oh, wat een goal van Danny Welbeck! Een brilliant, instinctive flick met zijn right Hij is improvised en hij delivered. Sweden two, England three. They've come from and it's Sweden Zweden 2, Engeland 3. Ze komen van behind. En het is een moment van genius. Ronald van der Heer, goedemorgen. We hoorden je net al. Ronald, eh, misschien moeten we eigenlijk gewoon met die laatste call beginnen. Die was van een ongekende schoonheid. Ja, en dan vraag je je af, doet hij dat nou echt, hè? Doet hij ja. dat nou bewust? Of was dit? Wilde hij hem eigenlijk aannemen en raakte hij hem verkeerd? Maar als je een paar herhalingen kijkt, nee, dan, dan moet je deze man toch alle credits geven. Want hij doet het echt bewust. Hij weet waar hij staat. Je ziet dat hij, dat hij de beweging, beweging wil maken. Hij moet eigenlijk voor zo'n zo bal achter je stambeen langs... moet hij eigenlijk iets te hoog nog, maar hij voert het perfect uit. Hij, hij weet waar de keeper staat. Nee, het is een wonderschone goal. Hij, hey, deed moet mij, er maar denken. hij deed mij een beetje denken aan Van der Vaart. Hij heeft er ook ooit eens uh, zo gemaakt, toen hij nog bij Ajax speelde. Ja... Ja, ja, ja, die was eigenlijk nog. Die, die, die, die stond meer nog met, met, met, met de neus naar de goal. En ja, die, die, die had zijn been hoog. Ja, weet je, je hebt hier diverse variaties op. Maar het is mooi. wel precies weten waar je staat. Je coördinaten kennen, zeg maar. zeg maar. Dit was de 3-2, maar het was een fantastische wedstrijd. Het was gewoon een lekkere pot. Ja, in de tweede helft. De eerste helft niet. Nee. De eerste helft was het eigenlijk oer saai De Zweden spelen, spelen heel geprogrammeerd voetbal... nogal gericht op aan Ibrahimovic. En, en de Engelsen konden het eigenlijk ook niet aan. En in de tweede helft barstte er een, een, een, een werkelijk een orkaan van... van echte voetbalbeleving los. Ja, dat die Engelsen drie keer voorkomen, dat, ja, dat is wonderlijk. En, en dan zie je eigenlijk ook wel dat dit elftal he, van Roy Hudson... waar niemand een stuiver voor gaf... dat speelt eigenlijk zonder druk, speelt met jonge jongens... Dat zal best nog een bepaalde wisselvalligheid optreden. Maar ja, gisteren kwam het allemaal goed. En de Zweden, ja, de, de Zweden hebben, hebben eigenlijk niks. Uh... Ja, niet veel goeds gedaan op, de, op dit toernooi. Gisteren twee doelpunten van een verdediger. En dan zie je weer een grote voetballer, Staten Ibrahimovic. die Ja, goed, hij speelt niet in een goed elftal, maar laat het ook niet zien op dit toernooi. Nee. Dan moeten we eventjes naar die andere wedstrijd. wat was ook wel heel bijzonder, want die hoosbui en dat onweer... wat Bos barstte, wedstrijd stilgelegd. Was het veld eigenlijk daarna nog een beetje bespeelbaar? Ik had eigenlijk verwacht dat we daarna een waterballet zouden ja. krijgen. En dat, dat is niet gebeurd. Op, op een of andere manier heeft men dat veld razendsnel geprepareerd. Je zag wel dat als er een sliding uh, gemaakt werd. De, de, de, je zag de aarde zeg maar wel naar boven komen. Dus er was wel iets aan de hand met die grasmat. En daar zal vandaag heel hard aan gewerkt moeten worden. Maar in, in no time rolde de bal weer. Want, want de Fransen speelden prima combinatievoetbal. Hoog baltempo. Ja, dat kan niet op een, op een hele natte grasmat. Nee, dit ging gisteren perfect. Dus wat dat betreft uh, ziet het er daar goed uit. Ja, en Oek Oekraïne. Zelf, uh, ze waren redelijk kansloos. Terwijl iedereen dacht van, nou, na die eerste stunt, uh, ja. waren ze misschien boven zichzelf uitgestegen in die eerste wedstrijd tegen Zweden? Nou, Jefkeni Levchenko, uh, he, oud voetballer, Oekraïner, die in Nederland heeft gespeeld. Die zei: ze zijn hartstikke wisselvallig. Let daarop. Nou, dat bleek gisteren eens te meer. Euforie in Kiev en treurnis in, uh, in Donetsk. En je zag ook echt: spelers individueel uh, konden het niet. Wat ze in de eerste wedstrijd wel konden. Uh, de jongen aan de linkerkant, Jarmo Lenko... die continu maar, maar, maar, maar, maar rustjes maakte. Goede acties naar binnen had, niet gezien gisteren. Ja, en Sevchenko had wel een paar hele aardige acties. En je ziet dat hij, dat hij nog steeds vreselijk slim is en gevaarlijk voor de goal. Maar iedereen haalde eigenlijk... Nou behalve de keeper, iedereen haalde zijn niveau niet. Ja, en dan zie je op een gegeven moment dat dit een matige elftal is. Ik denk dat ze boven zichzelf zijn uitgestegen in die eerste. Ja, nu zullen ze het allemaal moeten rechtzetten in de derde. Maar het wordt lastig. Ja, goed. Ze hebben nog uh, inderdaad uh, alle kansen in de laatste wedstrijd. We moeten het ook even over het Nederlandse tintje hebben. Want Bjorn Kuipers vloot is uh, zijn tweede wedstrijd. Um, uh, ik, ik vond hem een beetje mild af en toe. Um, <laughs> Tenminste, ja, als, al, ja, als je speler bent in de divisie, denk je, nou, daar had ik al een kaart voor gekregen tegen... Ja, dat vond ik hem in de eerste wedstrijd al. Hij is voorzichtiger met rode kaarten. Ik vind dat hij wel over het algemeen zijn twee wedstrijden prima heeft gefloten. Maar hij is inderdaad een beetje mild met, uh, met, met overtredingen... waar hij in de Nederlands competitie direct rood vergeeft. Misschien is er wel gezegd, jongens, laat het wat meer doorgaan. Of misschien zijn de scheidsrechters wel bang... dat ze rode kaarten moeten verklaren en niet kunnen verklaren. Zie de host die er is geweest van kritiek op de eerste rode kaart natuurlijk. Die was trouwens onterecht in de eerste wedstrijd ook, hè, voor, voor die Griek. Dus ja, hij, hij is wat mild, maar over het algemeen... Vind vind ik dat hij dat hij prima de leiding heeft. Hij heeft gisteren zijn Moments of Glory gehad. Hè? De, met, met, met, met, dat, uh, met dat stoppen van die, uh, van die wedstrijd. En het enige, ik weet niet of we nog tijd hebben... Maar wat ik nog wel wilde zeggen hey. is... dat ik wel leuk vond, hij moest op een gegeven moment... zo'n rondje lopen met die, met, die, uh, met die officials allemaal... te kijken of het veld weer goed was. Je denkt toch niet dat hij zelfstandig had mogen beslissen? Nee, nee, ik, hier durf ik niet op te spelen. Ze wilden alleen maar zo snel mogelijk door, door, door, door... door. en dat vond ik zo mooi. Het was een prachtig toneelspel dat hij werd opgevoerd. Voor je het weet, stuurt Björn Kuip. Er is een heleboel in de baan. Ja, dan nou sturen, te sturen te ze hem naar huis, hoor. <laughs> ja, ja, dat denk ik ook. Zeg, Ronald, tot de volgende keer. <laughs> Oké, okay, Bert, hoor. Goed, gaan we het verder hebben over Oekraïne en, uh, en Zweden. Want na die verrassende zege op Zweden... was in Oekraïne de hoop op een mooi toernooi enorm toegenomen. Maar helaas, tegen Frankrijk dus gisteren... gingen de Oekraïners met 2-0 onderuit. Correspondent Tim de Wit die volgde die wedstrijd. En dat deed hij met fans op een groot terras... van een echt Oekraïens café in Kharkov. Oekraïna! Vooraf werd er nog uitgebreid getoost op de overwinning. Maar ondanks dat er in de eerste helft de nodige kansen waren... ...ging de wedstrijd uiteindelijk vrij makkelijk naar Frankrijk. Het werd 2-0. Nou, Fransuzen zijn niet. Na vandaag en na op moment. Uh, ja, je moet ook realistisch zijn. Frankrijk was gewoon beter. Dus... Echt recht op de overwinning hadden we niet. Ga even naar een paar fans die zich ongelooflijk opwonden tijdens de wedstrijd. Goedenavond, привет. U was erg boos hè, tijdens de wedstrijd. Ja, ja, hoe kun je aardig blijven, hoe kun je rustig blijven als jouw land de wedstrijd verliest? Dat, dat, dat zit gewoon niet in mijn aard. Do you think they can win from England? Kunnen ze van Engeland winnen? Nee, we hebben zeker nog hoop hoor, dat Oekraïne de kwartfinale kan halen. Engeland is ook niet het beste land van de wereld. Dus nou ja, waarom niet? Ik denk, als we spelen zoals in de eerste wedstrijd tegen Zweden, dan hebben we zeker nog een kans. Ukraine, England, 1-0. Shevchenko, he was the big hero against Sweden. But tonight, we haven't seen him. Shevchenko was de grote held. Komt niet aan Shevchenko, Ook al speelde hij misschien een wat mindere wedstrijd. Hij is onze nationale held. Hij. Is de beste voetballer die we hebben. Maar hij heeft zich nog niet uitgemaakt. Ik heb werkelijk geen seconde van de wedstrijd te missen, want ik ben even naar het toilet gelopen. Ja, dat moet natuurlijk ook gebeuren tijdens zo'n voetbalwedstrijd. Maar achter de glazen wand waar je tegenaan moet urineren, hangen zes kleine flatscreen televisies waar gewoon de wedstrijd op wordt uitgezonden. Ja, dit is echt het Valhalla voor de voetbalfan, deze kroeg. Ah. Veel grote pullen bier hier. Zelfs pullen van een liter komen hier voorbij. Er wordt veel gedronken, er wordt veel gegeten. Je kan hier zelfs een varkenspoot aan het spit krijgen. Was het lekker? No, zeggen, K -k het eten was heerlijk, maar de wedstrijd was waardeloos. Was игра, moment, Ondertussen probeert hij zijn vriend te bellen die in het stadion was, in Donetsk. Hallo, kan je me vertellen hoe het was? Hoe was the atmosphere the stadium? Deze, de, vijf, de atmosfeer in het stadion? was een atmosfeer, maar ja, er waren heel weinig Franse supporters. In Kiev waren er veel meer van de tegenpartij van Zweden. Nu viel het een beetje tegen. En daarnaast, iedereen heeft het stadion vrij gelaten verlaten. Er waren niet zoveel verwachtingen. Van dit Frankrijk konden we simpelweg niet winnen. Steun jullie Nederland wel zondag hier in Garkov? Zodra ik over Nederland begin, begint iedereen meteen te juichen, te springen. Natuurlijk! Nederland is ons tweede land geworden, dit toernooi. Oekraïne staat op één. Nou goed, die hebben verloren. Maar tegen Portugal staan we achter Nederland. Polen speelt vanavond zijn laatste poolwedstrijd. En daarom gaan we praten met Robert Maaskant. Er zijn een paar uh, afsluitingen dit weekend. De A15 Gorkum naar Nijmegen tussen Tiel en Echt. Afsluiting wegens wegwerkzaamheden. De A15 Nijmegen Gorkum ter hoogtepunt van knooppunt Valburg is afgesloten. De A16 Rotterdam Breda tussen knooppunt Hebrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. En de A59 Zonseel naar Os tussen knooppunt Zonzeel en Waspik. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Waar landen als Engeland, Italië en Nederland ervoor kiezen... om zich in een grote stad als Krakau voor te bereiden op de uh, EK-duels... daar heeft Portugal de keuze laten vallen op een klein stadje. Een klein stadje omgeven door weilanden en verder niks. Welkom in Opa Lenica. Of Lenitia zeggen ze daar. Edwin Cornelissen ging er langs. Even weg uit de stadsomgeving van Potsdam. Varen ze geraden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 Precies, Portugal is hier het gesprek van de dag. Ook bij deze opa, die in de speeltuin met zijn kleinkje aan het spelen is. Portugal is hier een stadion, een park. Hier, een straat, links, een uh -huh. park. Ah, daar logeren ze in, in, een chique hotel. Vier sterren heb ik gehoord. En wat vindt hij ervan, Portugal, in zijn stadje? Portugal, yeah, but... ja, maar... Ja, hij betrekt het maar meteen op de wedstrijden. Ronaldo. But... Dat was maar zo, zo. Ronaldo, goed, goed, goed, goed.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 Uh, except of uh, sportevenementen, we kunnen ook weer trots zijn op de lech motorcycle. Het is de eerste motorcycle die in Polen in gebouwd. Maar waarom hebben de Portugezen eigenlijk gekozen voor deze uitvalsbasis? <coughs> uh, they choose Oparaniza because uh, Oparaniza is a very quiet and friendly town, and the Portugal national team wanted uh, especially quiet. Het is hier rustig, het is hier kalm, ja, dat heb ik gezien. Amper een bar, amper een discotheek. We hebben uh, ook pubs en een disco. Oh, Die zijn er wel, maar daar is het de Portugezen vast niet om te doen. Hebben ze die Portugezen trouwens al eens in de stad gezien? Ja, natuurlijk. Misschien niet de Ronaldo en Pepe, maar de spelers van het Portugal-team uh, rijden bikes en rijden hier over de city. Zo, so, als afscheid krijgen we nog een uh, kopje met het logo van Opel erop en een schotelcadeau. En dan aan de rand van Opel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 Stillcam voor wat? Well, for tourism or to be here in Apulienica. I don't think so, though. Apulienica, I know. <laughs> Because there's not so much here. Huh? There's nothing to do here. <laughs> no, that's the <a> problem. <laughs> but it's good for Cristiano Ronaldo, I think. Huh? It's good for Cristiano Ronaldo, yeah. But it's it's nothing. Dus we gaan snel de auto weer in, op naar de stad. Ze hebben dat Ziel bereikt. Nou, dat geloof ik toch niet. Dat moet zondag nog gaan gebeuren, hè? <laughs> Het zijn Cornelis met de reportage. Want morgenavond, dan is het duel tegen de Portugezen. Hoe kijk je trouwens als Nederlander in Portugal naar Nederland-Portugal? Nou, dat kunnen we gaan vragen aan Bert Schipper. Want uh, samen met zijn vrouw Thea heeft hij een kleine natuurcamping in de Algarve. Waar, u raadt het misschien al, bijna uitsluitend Nederlanders komen. Goedemorgen. Goedemorgen, en vanuit Algarve. Die ja, precies. Die Nederlanders komen toch wel voor de rust, meneer Schipper? Jazeker, zeker. Dat is hier volop aanwezig. Ja, en dan gaat u een tv-toestel neerzetten om naar Nederland-Portugal te gaan kijken? Ja, dan pakken we de tv zetten we hem lekker buiten neer... want we leven hier natuurlijk de hele dag buiten. Ja. En, en ieder... gezellig. Ja. ja, en iedereen die kijkt ook mee? De meesten. Ja, niet iedereen. Er loopt natuurlijk ook een Welsman en een Duitser. Ja, die hebben de minder belangstelling voor ons, ons team natuurlijk. Hè? Ja, nou, die Duitser inderdaad de dag, na woensdag niet meer. Zeg maar, voor wie bent u dan? Uh, ik neem aan dat u een halve Portugees bent. Bent u dan voor Portugal of bent u voor Nederland? Ja, u hebt het gelijk. Ik noem maar hier ook Umberto en ik ben natuurlijk een halve Portugees... maar de basis is dat ik natuurlijk voor oranje ben natuurlijk. Hè. En met een oranje sjaaltje om? Nou nee, zo zat ik al niet in elkaar en dat doe ik dan hier ook niet. Hè? Nee. Maar zeg, de sfeer proberen we wel op die manier te krijgen... maar dat hebben we nog niet kunnen versieren. Nee, in dit nee, jaar. Nee, nee, nee, dat is niemand hoor, ook hier in Nederland niet. En de, de Portugezen trouwens, hoe ervaren die tot op heden het, het toernooi? Nou, die zijn er wat rustig aan begonnen, wat ingetogen, wat, wat, wat teruggetrokken... Ik heb het kunnen merken in het café waar ik ging kijken. Het was stil. Uh, het kwam niet los. De tweede wedstrijd uh, ietsjes meer. Maar uh, ze hebben er ook minder vertrouwen in. En, en, en ja, ze uiten ook op deze manier. Ja, want uh, Ronaldo wil ook niet echt loskomen. Nee, hij heeft, uh, ik denk zijn goed wil een beetje verspeeld. Uh, ze waren uh, ja, ja, erg negatief over hem. Uh, het is een ster en... en, en... Dan wordt hij niet zo geaccepteerd op zijn manier. Nee, op zijn manier is het zo dat hij de eerste helft een ander kapsel heeft dan de tweede helft? Dat, dat vinden ze dan raar? Of vinden ze dat hij gewoon het moet laten zien en met zijn voeten moet spreken? Ja, ik denk het. Ze zijn hier gewoon heel simpele mensen. Ze zijn boeren en die, en die willen gewoon doen. Maar gewoon doe je gek genoeg. Je moet gewoon goed spelen. Ja, een beetje Hollandse mentaliteit lijkt dat wel. En waar kijkt de gemiddelde Portugees naar zo'n uh, zo wedstrijd? En uh, de meesten uh, die gaan uh, naar het café of het restaurant. Omdat, ja, dat is ook het waar, het, waar het leven gebeurt. Hè? En nee. niet iedereen heeft tv. Nee, dus daar kom dus je een... eigenlijk bij elkaar daar uh, op, op, ja. op zo'n manier. Op ja, een uh, heel andere wijze. Ja. En, en zijn er dan veel mensen? Heeft u met veel mensen de afgelopen wedstrijden gekeken van Portugal? Nou, er waren weinig mensen ook in het begin. Dat, dat, dat leefde toen ook nog niet. De tweede keer waren er al meer mensen, ze werden wat enthousiaster. Uh, ik, ik denk dat, dat, dat ze er heel weinig fiducie in hebben gehad. En dat het ook niet over de top is getrokken hier. Uh, in Nederland gaat het op de andere manier. Wij bouwen het eerst heel hoog op en nu loopt het langzaam leeg. Dan kunnen we zo ontzettend mopperen. Dat vinden wij dan weer, weer leuk uh, op zich. Maar het zou wel goed zijn voor de Portugese economie, laat ik me de hele tijd vertellen als Portugal verder kwam. Ja, altijd. De positiviteit is altijd goed. Ja. Of er nou voetbal is of geen voetbal, ik denk dat je altijd positief moet zijn. Als voetbal eraan kan bijdragen, ook voor Nederland, kan het uh, iets aan bijdragen. En voor Portugal even zo goed, uh, dan krijg je weer een beetje zelfvertrouwen. Dat, dat, dat mag iedereen een beetje proberen te hebben, toch? Ja. Nou, ik wens u een mooie wedstrijd en uh, een goede zomer, zal ik maar zeggen. Meneer Schipper. succes, ja, met, dank. succes met de zaken en met het voetbal. Graag gedaan. Dag. Dag. Goed. Dan gaan we naar Polen, want het is erop. Of eronder voor Polen. Het gastland van het EK speelt vanavond zijn laatste wedstrijd in de pool. pool A hebben we het dan over. Ze spelen tegen Tsjechië. En Polen moet winnen om een kans te maken op een plaats in de kwartfinale. Griekenland, Rusland, dat is de andere wedstrijd vanavond in pool A. We gaan we over praten met Robert Maaskant. Ruim een jaar coach van het Poolse Wisla Krakau. Hij werd in 2011 landskampioen daarmee. En hij is nu, dat weet u misschien wel, de nieuwe trainer van FC Groningen. Goedemorgen. Om met het uh, Rusland van Dik advocaat uh, te beginnen... Ja, het kan eigenlijk niet anders zijn dan dat Rusland toch doorgaat... naar de kwartfinales, of is alles mogelijk? Nou ja, de, de, de, in deze pool kan er inderdaad nog van alles... maar je mag ervan uitgaan dat Rusland wel doorgaat. Die spelen tegen eigenlijk de zwakste ploeg, tegen Griekenland. Griekenland heeft daarnaast ook nog eens een keer een aantal blessures. En ja, Rusland kan het zich ook niet permitteren om het, uh, om het rustig aan te doen omdat inderdaad het risico is dat ze als ze verliezen... ...zouden ze nog uitgeschakeld kunnen worden. Ja, precies. Want uh, dan gaan we ook naar de andere wedstrijd even kijken. Polen, die moeten hoe dan ook van Tsjechië winnen om door te gaan. Ja. Heeft Polen het elftal om van Tsjechië te winnen? Ja, dat hebben ze. Uh, Polen heeft dat nog niet verloren natuurlijk. Uh, uh, het, het, het probleem ligt hem een beetje... ...of het probleem met leuke van, van dit toernooi überhaupt... ...is dat, uh, dat er heel erg aanvallend gespeeld wordt... En uh, ja, ook Tsjechië heeft we enorm verrast. Die hebben natuurlijk een, een gouden generatie gehad waar ze eigenlijk nooit wat mee gewonnen hebben. Uh, daar zijn nog maar twee spelers van over met Rosiki met en, uh, en Baros. Maar die hebben wel heel erg leuk voetbal laten zien. Ondanks dat ze bijvoorbeeld verloren van Rusland met grote cijfers was hun eerste helft zeer aantrekkelijk om naar te kijken. Ja. En ook Tsjechië moet eigenlijk winnen, want die kunnen zich ook niet permitteren uh, om, om, om het risico te nemen van een gelijkspel. Want dan kan Grieken of Griekenland misschien weer verrassen. Dus het, het is een hele leuke pool. Ja. Maar Polen, Polen heeft de kwaliteit om, om zeker in een thuis de thuiswedstrijd uh, met een heel enthousiast publiek om, om die wedstrijd naar zijn toe te gaan trekken. Ja, laten we eventjes beginnen met het Poolse elftal dan. Uh, om te beginnen achterin. Welke keeper? Want uh, Titon heeft dat natuurlijk hartstikke goed gedaan. Stopte die strafschop, nou dan kan je al bijna ja. niet meer kapot. Tweede wedstrijd volgens mij ook uh, redelijk goed gekiept. Wat zal de coach gaan doen? Ja, ik, ik, ik, ik, ik ken Smoeda een klein beetje. Ik heb regelmatig met hem gesproken in Polen. Ik, ik verwacht dat hij toch voor chess niet kiest. Omdat dat, uh, uiteindelijk is dat de betere keeper. En uh, het is wel een coach die uh, de zekerheden houdt. Titon heeft het goed gedaan, dus het, het zou voor, voor niemand een, een, een, een verrassing zijn... Of, of het slecht voor Polen zijn als Tieton zou spelen. Maar ik denk toch dat hij teruggrijpt naar, naar de keeper van Arsenal... Die, die eigenlijk ook zijn nummer één was. Ja, uh, en dan, dat is de keeper. En dan, nou, laat ik maar zeggen, de, de sterspelers. Uh, de jongens uh, die bij Borussia Dortmund spelen. Uh, ja. uh, hoe doen jullie het? Uh, hebben ze ge uh, gebracht wat Polen eigenlijk van ze verwacht? Ja, en, uh, en, niet in de eerste wedstrijd. Uh, maar zeker in de tweede wedstrijd wel. Uh, hoewel, je moet, uh, als je nou kijkt wie de doelpunten hebben gemaakt... Blasjewikowski heeft de goal gemaakt, Lewandowski heeft gescoord. Uh, ze zijn overal bij betrokken. Zeker Blasjewikowski, die, die maakt echt zijn faam waar... als, uh, als, als kapitein, als, als voortrekker van het elftal. En uh, ja, Lewandowski is, is echt een Hij ja. Staat ook bij alle, alle Europese topclubs nu in de belangstelling op het moment... Speelt natuurlijk bij Dortmund, daar zijn ze ook kampioen mee geworden. En, uh, maar vergis je niet om dat elftal heen, om die drie heen eigenlijk, speelt een elftal met allemaal jongens die, die ook in, uh, in grote Europese competities spelen. Dus het is een het is een gelouterd elftal, want het is ook een elftal wat, uh, wat echt iets bijzonders kan doen. Als het een beetje meezit. Nou goed, nou, ze moeten vanavond. En ik denk dat dat een uitstekend standpunt is voor, uh, voor Smoeda en, uh, en, uh, en zijn hele gevolg. Om eindelijk eens een keer echt alle remmen los te gooien. Nou goed, vanavond belooft in ieder geval een leuke en spannende uh, avond te worden. Robert Maaskant, we gaan kijken en dank je wel. Graag gedaan. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Hij komt binnen gerend. Herman, vriend, ga rustig zitten ja. en uh, vertel ons wat je allemaal hebt gelezen in de kranten. Uh, laten we beginnen met de Volkskrant. Bedrijven worden maar nauwelijks gecheckt door de fiscus schrijft de Volkskrant. De Belastingdienst heeft volgens hun medewerkers al enkele jaren geen idee meer hoeveel bedrijven een foute aangifte indienen. Dat staat in interne rapporten die in handen zijn van de krant. De belastingambtenaren zeggen daarin dat ze de boeken... nog maar nauwelijks achteraf mogen controleren. Sinds 2008 moeten ze namelijk uitgaan van vertrouwen vooraf. Maar de ambtenaren zeggen dat jarenlange ervaring... ze leert dat belastinginning niet op vertrouwen gebaseerd kan zijn. Door de huidige werkwijze loopt de staatskast... volgens hen jaarlijks enkele miljarden euro's mis. De Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst D.I.E. heeft een infiltrant ingezet in Nederland. Dat blijkt uit geheime rapporten die in het bezit zijn van het AD. Doel was het in de val lokken van drugscriminelen. De infiltrant speelde een hoofdrol bij, de, bij een gecontroleerde doorvoer van een grote partij drugs. Potentiële kopers staan inmiddels in Haarlem terecht. Maar die menen dat de D.I.E. infiltrant zijn boekje is te buiten is gegaan. Inzet van burgerinfiltranten is in ons land sinds de IRT-affaire strikt verboden. CDA, Partij van de Arbeid en SP, is opheldering. Voor het eerst in ruim een eeuw is een koorddansen Niagara Falls overgestoken. De succesvolle poging van de Amerikaan Nick Wallenda... was live te volgen op de zender ABC. Iets over de helft van het koord bereikte Wallenda Canada. Allow us to welcome Nick Wallenda to Canada. And for those of you wondering, especially op social media, Twitter en Facebook, yes, Nick Walenda in addition to that 40-pound balancing pole, is also travelling with his passport. Ja, hij had zijn paspoort dus bij zich. Walenda liet zichzelf nog even interviewen toen hij bijna aan de overkant was. Hij zei dat hij het niet alleen mentaal, maar ook fysiek erg zwaar had. You know, this is so physical. Uh, not only mental, but physical. And uh, fighting that wind isn't easy. And my hands, actually at this point, feel like they're going numb. En die finish bereikte Walenda in ruim 20 minuten. Hij heeft al plannen om nu de Grand Canyon over te steken. De Europa-run heeft dit jaar ruim 5,5 miljoen euro opgebracht. Dat meldt RTV Rijnmond. Dat is 6 ton meer dan vorig jaar... en de hoogste jaaropbrengst van de Europa-run ooit. Het totaalbedrag werd gisteravond bekendgemaakt op de traditionele slotavond. Daar werden ook de eerste drie teams gehuldigd... die de hoogste opbrengst hebben gehaald. Winnaar was een team uit Amsterdam. Sinds het ontstaan van de estafetteloop, 20 jaar geleden... is er ruim 50 miljoen euro bijeengelopen voor zorg aan mensen met kanker. En 16 jaar waren ze samen, Estelle Kruijf en Ruud Gullit. In de Telegraaf gaat Estelle voor het eerst in op de breuk van het klemmerpaar. In een gesprek uh, zegt ze dat de onvrede bij haar al jaren sluimerde... en ze is opgelucht dat het voorbij is. Estelle doet een behoorlijk boekje open over haar huwelijk. Zo zegt ze dat haar echtgenoot al die jaren stelselmatig vreemd ging... Uiteindelijk kwam ze op een punt dat ze met hem niet meer verder wilde. Ze vertrouwde hem niet meer, maar ze benadrukt dat Ruud een lieve zorgzame vader is. Hoe klinkt een drijvende tuin? Nou, zo.